Avond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Overstromingen in Limburg, zoals die van anderhalf jaar geleden zijn niet altijd te voorkomen, zeggen onderzoekers. In de zomer van 2021 stroomde een groot deel van de provincie onder water. Na drie dagen regen. Het kwam aan alle kanten, tussen de muren, tussen de deuren. Overal kwam het water vandaan. De onderzoekers hebben allerlei mogelijke oplossingen bekeken. En de schade en de overlast zijn wel te beperken. Bijvoorbeeld door water anders af te voeren, minder wegen te verharden... en te zorgen voor meer natuur. Maar inwoners zullen ook moeten leren omgaan met extreem weer, zeggen ze. In België zien artsen een opvallende toename van neusproblemen door kookgebruik. Dat je neus het snuiven niet leuk vindt, weten de meeste mensen wel. Maar vaak kook nemen leidt steeds vaker tot ernstige problemen. Laat deze Belgische arts zien. Dat is een patiënt die actief cocaïne gebruikt. Dan zien we eigenlijk dat die neus, het tussenschot, afgestorven is. Dat eigenlijk al het slijmvlies in die neus enorm ontstoken is, gezwollen staat. Je ziet ook dat het slijmvlies aan het afsterven is en dat er ook een infectie op zit. Ja, het neus tussenschot kan dus helemaal afsterven. Tot zover dat de neus geamputeerd moet worden. Als de gebruiker stopt met de kook is soms een operatie mogelijk. En blij kopies in de Zoetermeer, want de Nelson Mandela-brug is vanaf nu weer open. Je weet wel, die brug over de A12 die dicht moest omdat die onveilig was. En dat was nogal een klus die snel moest gebeuren, vertelt deze verslaggever van Omroep West. Werkzaamheden aan de brug waren heel erg ingewikkeld. Dat kwam voornamelijk omdat het middenstuk boven de A12 opgetakeld moest worden door speciale kranen. En dat stuk weegde 800 ton. Uiteindelijk is dat gelukt in 55 dagen. Dat moest ook zo snel omdat er natuurlijk in januari heel vaak vrieskou is. En dat zou de schade nog veranderen erger aan de brug. Fietsers en voetgangers kunnen er nu dus weer overheen. En er rijden ook weer trams en treinen op het station van Zoetermeer. En dan nog het weer vanavond en vannacht klaart het op sommige plekken op. Het kan ook licht gaan vriezen vannacht, op andere plekken zacht. Morgen droog, regelmatig zon en een graad of vier. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en het een kwartier Op de N247 Amsterdam richting Hoorden 5 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 this game, it's a gypsy's job to keep on running, to feel at home wherever he goes, and who will know how the book unfolds, yes the answer, will only the writer knows.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 No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 Of ik heb het misschien door elkaar gehaald. Dat zou heel goed kunnen. Um, we gaan even wat uh, anders uh, doen. Want zo uh, is er binnenkort. en uh, ja, min of meer. een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 Yeah, Het is niet zomaar dat ik hem even laat horen. Want er zijn altijd mensen die switchen tussen mijn programma en. en nou ja, dat programma van ons. En bijvoorbeeld van onze vrienden in Volendam. Want vanavond is het weer zover. Tussen 7 en 10 zit Roy de Smet met zijn programma Roy eruit door. En ik heb, zit ook in zo'n appgroep en gezegd: van nou, dan heb ik nog wel even een opwarmen. En dat is dat nummer Francis bleek wat ik net gedraaid heb. More is not the answer.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 En dat is in de wijk dat Jacob D. Edward... die trouwens ook straks in het programma zit... en ook weliswaar een beetje in het laatste weer, uur zit. Dus dat um, is een beetje het verhaal erachter. Want die Jacob D. Edward die komt 23 februari... voor de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf weer langs. En vanaf 23 februari... dan gaan de herhalingen weer gewoon op maandag weer plaatsvinden. Dus vanaf dat moment is het weer omschakelen met het hele verhaal.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 Begin hier begint het allemaal Ik ben acht en zij is zeven en dertig Now Nou en, want ze lacht als ik met basketbal De allerbeste ben, kijk hoe goed ik Het leuke van deze band is dat ze dus afgelopen week bij Eurosonic Sonic zijn geweest. Net zoals bijvoorbeeld Flora die in de showcase van Penguin Radio toevallig ook zat verstopt. Deze band die komt uit Groningen maar die hadden dus hetzelfde verhaal. Die konden natuurlijk een beetje een thuiswedstrijd spelen.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 Uh, ze hebben namelijk uh, ook een beetje de hulp gehad... in hun remix van Rondjes. Van Dikke, die double en Kempy. En dan klinkt die toch totaal anders. Zoals hier. 6666666, dit is de echte, echte, echte, echte, echte remix. Hebben Dikke, D-Double en Kempy. Wat zeg dat? Soldaat, uh. activatie. Ik wil nog, je gewoon niks van me horen die tijd. Nu wil je vragen om mijn plek. Sta maar mooi in de rij. Geef mij mijn baga. Ik hoef niet echt als de koning te zijn. <laughs> We lachen wijd, maar in mijn hoofd het gezeik.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 Maat, Season, huh? Ik ben nog steeds op zoek. Ga die rondjes in de weg en dan maak me moe. Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek. Vriend maar jongen, die zit lak, papa, daar in de groep. Yeah, yeah. Ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dat maak me moe Zit je even in de ziekte krijg je geen bezoek Prima me jongen die zit lakt up daar in de groep. Yeah yeah Ik eet een biefstuk, drink een Franse wijn uit Bordeaux Ben met Christian, betekent dat ik lubo of Dior koop Voel me hoe Bol, doe ik op al die nikkens voorloop Shit we zoeken pap, net als die tv-programma's voorloos ik ben geen volger, pa. Ik ben een gangster sinds ze me nog noemden bij mijn jongensnaam. Ik kijk naar niemand op, nee, ik ben nooit in iemands kont gegaan. Ik leef als blanca, dingen die ik zie zijn meestal gehokkerd, pa. Zoveel haters, man, ik zweer de hele hoeders is vol. Zijn mijn nigger, ik wil geen fuck niggers om mijn funeral. Programma me voor die trip, met de allernieuwste kicks. Me jubelen al die shit, zodat ze zien mijn life was beautiful. Ik was mijn dag op ging stelen voor bedragen gek. Dubbel is een TikTok, ik voel me commissaris Rex. Money on my mind, ik denk eraan wanneer ik seks. En ik denk eraan wanneer ik eet en voor ik slaap checks.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 Weet je waar ik ga, voor wordt dat cappuccinos, cappuccino wat los, kleine sparkelingen, flesje Pellegrino blijven. rondjes rijden, circuleren, weer langs Pino. de wereld aan mijn voeten, voel m'n scafjes al Iedere yeah. dag zo'n koploop in die marathon Laat ze ik zei, m'n koud, ik gooi jasje. jas Ik ben een ster, ik zie je hart, we zien dezelfde zon Dezelfde 24, dezelfde dag, maar niet dezelfde zon die? drijf bij, Big ben night life. Big shots, laat de regen vallen als de zon schijnt night. night shots, not spotlight Ik ben nog steeds op zoek als ik rondkijk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 Do 5 niggas Playstationen, Zwaar space in traps, 3 straps, niggas racen je, Amnesia in de lucht op gedace je, Roken heesje En de linnies blijven komen voor die fucking beestje. Trap beat, coke nigga, je boont je beestje. Niggas zijn als koning in de trap, geen keesje. Half jaartje in chilla is een vacation. Junkies dansen in de trap, white sensation. Om in droga in de trap, heroïne Asian. Dat is China white laat de junkie man zweven. Welkom in de buurt. Papu, Altijd negen, het is rond alles zeven Voor de deur staan vier mannen met een bivak en ze willen mannen racen Ik ben nog steeds op zoek, Ga die rondjes in de wijk en dan maar. ik Ja, ja, ja, ja, 20 30 Westen het leger Belvelino, Inchoma, Julie en Jason Domme jongens, schiet graag, hongerig beesten Over Oost, maar jongens van Zuid die er bewegen Heel de Westen, wanneer ze komen net bezetenen Kogels ketsen, wanneer ze komen om te nemen, uh.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 En ik weet niet of zij ook dit nummer heeft laten horen. Volgens mij niet. Maar wel in de soundcheck. Dat heb ik wel dan meegekregen. Dan hebben ze het wel even laten horen. Um, daar staan dus nummers op. Op Beat Drama. Die je dus niet vindt. Op bijvoorbeeld Spotify. De streamingsdienst. Of de iTunes. Nee, je moet er echt de moeite voor doen. Om dat um, materiaal te pakken te, te kunnen krijgen. Daarvoor hoorde je een CD in dienst.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 Maar we draaien er nog één en dat is Jasper Schalks en The Ballad of Lisa Marie Montgomery, die hoort van het nieuws. Evil a blind eye On that girl her mother kept on drinking while expecting her Daddy left when she came In this world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 Widely played the turn Lisaboe won't come me A little mercy for me Lisaboe